Ik dacht wel, waar blijf je toch? Ik moest toch voor het eten zorgen? Heb je daar nog niet eens de glazen klaargezet? Dat een advocaat? Sorry, ik was er net. Waar zijn jullie geweest? In nee, dan. Nee, nee dan? Het was leuk, hè, moeder? Ja, heel leuk. Het was weer eens wat anders, hè. Wat heb jij gedaan? Uh, ik heb maar rot gewerkt. Hier, moeder.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 Als je bedacht dat diezelfde mens vroeger met gemak een halve liter naar binnen werkte. Eigenlijk zou hij daarmee eens de consequentie uit moeten trekken en principieel geheel onthouden worden, net als zijn vader en zijn grootvader. zodat hij tenminste nog enig moreel voordeel van. Want wat zou een dokter anders moeten zeggen dan geen borrel meer drinken? Dat advies kon je niet beter bespreiden.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 hoe ouder je werd, hoe ongelegener zoiets kwam. Ik ga naar bed. Ik ben ziek. Dagmoeder, moeder. Welterusten. Dag, Maarten. Slaap maar lekker. Dat meen je toch niet, dat je ziek bent?